Middernacht, het begin van zaterdag 9 februari. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De storing bij het internetbankieren van ING is verholpen. Alle ruim 600.000 zakelijke klanten kunnen weer online en mobiel bankieren, zegt ING. De storing ontstond de afgelopen ochtend door technische problemen met de apparatuur. Alleen zakelijke klanten van ING hadden er last van. Particulieren konden gewoon online bankieren. Rond 11 uur was de storing verholpen. In Egypte zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen president Morsi. Bij het presidentieel paleis in de hoofdstad Cairo... gooiden betogers met stenen en benzinebommen. De politie reageerde onder meer met traangas. 45 mensen raakten gewond. De demonstranten richtten zich onder meer tegen uitspraken... van extremistische moslimleiders... die hadden opgeroepen de oppositieleiders te doden. Ook vinden ze dat president Morsi en zijn moslimbroederschap... te veel macht naar zich toetrekken. De financiële topman van technisch dienstverlener Imtech stapt op. Het bedrijf zegt dat hij vertrekt, mede gegeven de situatie waarin de onderneming zich bevindt. Deze week werd bekend dat Imtech met een strop zit van minimaal 100 miljoen euro vanwege vermoedelijke fraude in Polen bij de bouw van een groot pretpark. De Meri-Dresselhuisprijs gaat dit jaar naar Vetja van Huet. De acteur kreeg de toneelprijs overhandigd in Tiel, waar hij met de toneelgroep Amsterdam de voorstelling Macbeth had gespeeld. De jury van de Tweejaarlijkse Prijs was verbaasd... dat Van Huet al wel drie gouden kalveren had gekregen voor filmrollen... maar nog nooit was onderscheiden voor zijn prestaties in het theater. Hij is een toneeltalent dat zo vanzelfsprekend lijkt... dat men haast zou vergeten hem te bekronen, al dus de jury. Het weer, vooral in de kustgebieden kans op een winterse bui... in het binnenland droog, temperaturen rond het vriespunt... en lokaal kans op gladheid. Morgen op de meeste plaatsen droog en zon, maar in het noorden kans op een bui... Maxima rond 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Beschreef Geert Mak al hoe God verdween uit Jorwert. Mijn gast in Casa Luna vannacht kwam er na een twee jaar durende wandeltocht achter dat de Sociaaldemocratie democratie voor een groot deel verdween... uit de Partij van de Arbeid. Goeienacht en welkom in ons Huis van de Maan. Ja, twee jaar was hij onderweg, te voet. Van zijn woonplaats Kats, door Zeeland, Brabant en Limburg... naar Gelderland, door Overijssel... naar Drenthe, Groningen en Friesland... en via de Afsluitdijk door Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland... weer terug naar Zeeland. Twee jaar lang wandelde hij iedere donderdag en vrijdag... om verhalen te horen van gewone mensen... Wat beweegt hen? Welke problemen hebben ze? En worden ze gehoord door de politiek? in de toch wat verdrietige conclusie... veel van deze mensen worden ook vergeten door zijn partij... de Partij van de Arbeid. Dit weekend presenteerde hij zijn bevindingen in Cats, thuis dus, in het dorp waar hij woont. En veel van de mensen die, die op zijn voettocht... Uh, ja, eigenlijk met hem gesproken hadden... die waren erbij, die waren erbij in Cats. Mijn gast vannacht is Jan Schuurman-Hes. Hij is journalist, hij is tekstschrijver... en actief lid van de Partij van de Arbeid... zoals hij jarenlang lid van het gewestelijk Partij van de Arbeid... bestuur in Zeeland. Welkom, van harte uh, welkom. Fijn dat je er bent. Uh, je bent niet te voet gekomen, neem ik aan. Nee, ik ben met de auto gekomen. Dit keer gewoon uh, gemotoriseerd uh, vertrokken uit kant. Zeker. Hoe ben je op het idee gekomen om deze wandeltocht te gaan maken? Um, nou, dat was in het jaar 2010, dus alweer een postje geleden. Um, toen was er een, uh, voel je in de samenleving echt een tweedeling. Het uh, was echt rechts tegen links en uh, rechts zonder verkiezingen. Ik kreeg het kabinet Rutte uh, verhagen, gesteund door Geert Wilders. En mijn partij werden werd grote verwijten gemaakt. En um, uh, door, de, door de mensen, mensen waren echt boos. Um, we hadden een enorme lange traditie van besturen... Uh, in, in, in het steden, gemeenten, provincies. Af en toe in het landelijk bestuur, niet zo vaak, maar wel af en toe. Maar wij worden enorm met het openbaar bestuur geïdentificeerd. En uh, Ik dacht, nou, alles gaat zo snel. Uh, we hebben internet, we kunnen over de wereld kijken... we kunnen uh, geld verplaatsen met een zuchtje... Van, van oost naar west en van noord naar zuid. Uh, uh, we rijden en racen in auto's, in treinen, in vliegtuigen. Ik dacht, er is een manier om de mensen op te zoeken... en dat is te voet een beetje tegen de geest van de tijd in... om een ander perspectief te krijgen. Dat was het ja, idee. Een ander perspectief krijgen en horen wat mensen beweegt. Waarom ja. mensen voor een deel ook boos waren op de Partij van de Arbeid. Ja. Mensen die zich in de steek gelaten voelden... door het bestuur in het algemeen. Ja, en ook door, door de partij waar jij uh, lid van bent. Mm -hmm. um, in Zeeland zelf speelde op dat moment ook al... de zaak rondom de Het Wiegepolder. Ja, enorm, ja. Uh, en daar heeft de Partij van de Arbeid... in jouw uh, optiek ook steek laten vallen. Nou, ze heeft een keuze gemaakt, nu uiteindelijk... die ik wel begrijp, maar waar ik het niet mee eens ben. Um, uh, om hem toch onder water te zetten? Om toch onder water te zetten. Kijk, uh, ik ben vorige week donderdag op 31 januari... dat is de dag van de ramp. De dag Van de watersnoodsramp? Ja, ja. Heb ik het laatste stukje in Zeeuws-Vlaanderen gelopen... van grauw naar de Hedwiggepolder. En ik heb me jarenlang ingezet voor, uh, tegen de, in de strijd tegen het ontpollen. Um, uh, met grote overtuiging. Omdat het de natuur er niet mee geholpen wordt... omdat het afgedwongen is uh, in een machtsspel... en omdat het uiteindelijk effect ervan is... dat het gebied zal worden opgeslipt met giftig vuil. Dus niemand schiet er wat mee op. Um, en het raakt het aan de bestaansgrond van de zeeuwen. Uh, je, je, je, wij leven bij de gratie van dijken en uh, haal je die weg, dan ondermijn je het gevoel van, van bestaanszekerheid. Dat is, dat is het. En, en zeker 60 jaar na de ramp was dat een zware wandeling. Mijn partij heeft uh, uh, aanvankelijk gekozen om te ontpolderen. Heeft daarna gedacht, laten we kijken of er alternatieven zijn. Uh, Lia Roefs heeft zich daarvoor ingespannen, je Hamer... Um, hebben geprobeerd om, om alternatieven te zoeken. Die zijn uiteindelijk door allerlei machinaties niet gevonden. Want die alternatieven zijn er. Er is ook een compromis waar ik van overtuigd ben... dat voor- en tegenstanders zich kunnen vinden. Deels onder water zetten, hè? daar gaat het ook over. Nee, nee, nee, nee, nee. er zijn echt alternatieven voor. Uh, de, de Hedwig hoeft niet onder water... en uh, Perkpolder niet... en Waterduner ook niet... als je het op een andere manier wil bekijken. Want het gaat erom dat er natuurcompensatie plaatsvindt. Ja, ja, maar dat kan op slimmere manieren. En eigenlijk is, het, is dat het probleem... wat ik ook op mijn voettocht heb gezien. Dat je van bovenaf... Uh, uh, wel uh, uh, van alles kunt bekijken. Maar ga nou eens uit van wat er mogelijk is... als je naar de mensen en naar de omgeving kijkt in dit geval. En de, nou mensen, eens... en de ja. mensen daar bij die Hedwig Polder, hadden nee. die het gevoel dat... Uh, uh, de, de bestuurderen naar hen luisterden, dat ze een begrip hadden voor de positie die ze innamen, hadden ze het gevoel dat, dat bijvoorbeeld jouw partij uh, een open oor had voor de problemen die er leefden en de gevoelens met name? Um, kijk, je kunt niet zeggen dat de politiek niet geluisterd heeft, want dan hadden ze al lang uh, de zaak onder water gezet. Dus er is eindeloos lang uh, uh, gemodderd, om het maar zo te zeggen. Maar. Um, is er echt geluisterd. En ik denk, met name Ed Nijpels heeft een scheve schaats uh, uh, uh, uh, geschaatst. Die kreeg de opdracht om een alternatief te zoeken. En die is vrij snel met de, met, met, met, uh, met de mensen die van het ministerie... en uh, andere direct betrokkenen voorstanders van het ontpolderen... In een, in een buitenverblijf in het verdronken land van Safdingen gaan zitten. Daar hebben ze de lijnen uit getekend voor het alternatief. En dat was niet ontpolderen. Nijpels heeft de zaak echt geflesd. Die heeft de zaak geflest en ja. daar zijn de slachtoffers van de bewoners... en de mensen die betrokken nou, zijn bij die Hedwiggepolder. Niet alleen zij. Ik denk dat, uh, dat het gevoel van, voor, voor, voor, voor, voor democratie... en misschien chargeer ik, want in de tijd lost ook alles weer op... maar ik denk dat de democratie onrecht, dat dat fundamentele gevoel... dat je niet gehoord wordt. Uh, ik was in, in, in uh, Groede aan de andere kant van uh, zeeuw vlaanderen en een mevrouw zuchtte en die zei, en mevrouw niet, van in, nou, begin veertig... die zuchtte, een winkeliers, die zuchtte en ze zei... wat je ook doet en wat je ook zegt en met hoeveel we ook zijn... gehoord worden we niet. Ja, dat, dat is het gevoel wat wel, wel in de streek leeft. Ja, niet, niet bij iedereen. Ja. Er zijn twintig procent van de mensen die vinden het prachtig... dat het onder water gaat. Ook zij hebben een stem. Maar veel mensen uh, hebben het gevoel dat ze niet gehoord worden. zodat dat nu ook vandaag het gevoel zijn in Groningen? Uh, vannacht werd Groningen getroffen door twee aardschokken... als gevolg van de gasboringen door de NAM. Uh, de politiek lijkt vooralsnog die angsten en onzekerheden... Van, van de Groningers naast zich neer te leggen. Ja, we luisteren naar u. Nee, maar we nemen nog geen beslissing. We moeten ja. nog meer cijfers hebben. Ja. Uh, ook de Partij van de Arbeid, toch vertegenwoordigd in het kabinet... Die deze, mm -hmm. dat deze beslissingen moet nemen... Mm -hmm. uh, luistert vooralsnog niet naar de angsten van de mensen in Loppersem... En in Bedum en nee, in steden. Nee, dat klopt. Ik heb ook uh, voor ik vertrok naar het Werelddraaide Hoor een stukje gezien. Een, een discussie tussen Jan Mulder en Henk Kamp. Ja, de minister van uh, Economische Zaken. Dat ging hard tegen hard. Hè? Dat ging hard tegen hard. Uh, Mulder zei van. Ja, maar straks is, valt er een dode. En wat is nou het. En, en Kamp zei. Ja, maar luister eens. Het gas wordt in Nederland wel gebruikt om huizen te verwarmen. Dus als we die kraan dichtdraaien, gebeurt er iets. Nou, ik kan dat allemaal niet zo goed overzien, maar het mechanisme begrijp ik wel. Kijk, um, uh, het is natuurlijk ook heel lastig. En naar, als je direct getroffen wordt, zeker in Groningen, waar, dat, waar het land staat te schudden, ik heb het zelf één keer meegemaakt, zoiets, uh, zo'n schok. Heel lichtjes, maar goed, je, je denkt, wat gebeurt er? Ja, en als je huis beschadigd raakt en balken splijten en er komen scheuren ja. in de muren, ja. dat, dat tast je gevoel van veiligheid aan. Fundamenteel. En um, uh, ja. Als bestuurder moet je dan maar uh, daar een, een, een, een, uh, heel goed over nadenken. En kijken hoe je daarmee omgaat. Ik hoop dat dit kabinet in ieder geval. en ik verwacht ook. Volgens mij is de minister daar vorige week geweest. Dat hij uh, niet nalaat om uh, uh, goed te luisteren naar de mensen en hun zorgen serieus te nemen. Ik ga ervan uit dat dit kabinet dat doet. Ja, is dat ook een verplichting die jij als lid van de Partij van de Arbeid ook oplegt aan je partij. Dat ze luisteren naar mensen. Dat ze ja. in die zin hun uh, sociaal-democratische verantwoordelijkheid nemen. Nou, kijk, je zei net, er is een hele scherpe conclusie. De sociaal-democratie en de Partij van de Arbeid zijn uit elkaar gedreven. Ik denk dat dat zeker zo was toen het uh, aan mijn voettocht begon. Maar er is wel een kentering. Um, uh, onder leiding van Spekman en Samson is er waarachtig iets veranderd. Um, uh, de, de partij gaat regelmatig, dus de, regelmatig... Met elkaar, dus door het hele land, de straat op. En is, er is wel wat veranderd. Die grote, massieve bestuurderspartij, die zit er nog. Want er wordt verantwoordelijkheid gedragen. Maar er is wel een andere generatie aan de gang. En dat merk je wel. En dat stemt hoopvol. Voor mij toch. Ja. ja nou ja, kijk, dat wil niet zeggen dat, dat, dat, die, uh, dat die bestuurlijke tendens die er is. Die, die vereenzelviging met het openbaar bestuur... kijk, de, de Sociaaldemocratie, Partij van de Arbeid... als die bij haar kern blijft, dan willen die mensen dat nog wel... willen veel mensen, niet allemaal, maar een grote groep mensen... ik denk 35, 38 procent van de stemmen... die, die hebben wel een gevoel van affiniteit met die beweging. Maar het openbaar bestuur is een heel slecht merk in Nederland. Dat, dat, dat is niet goed. Nee, hoe dat komt is dat? Ja, hoe komt dat? Nou, dat is wel interessant. Um, uh, ik heb daar veel over nagedacht, veel naar geluisterd en gekeken. Maar een van de sleutels volgens mij vond ik in een studie van Luc van Middelaar. Wie is dat? Luc van Middelaar is nota bene een, uh, een lid van het kabinet van Herman van Rompuy. Het is een filosoof en historicus... die um, uh, de geschiedenis van het begin van de Europese Unie heeft geschreven. Dus na de, na de Tweede Wereldoorlog dachten die landen, dit doen we niet meer. Die, die, die enorme tegenstellingen tussen, tussen fascisme en, en, en communisme... en, en socialisme en de christendemocraten. We gaan dat anders doen. We gaan uh, uh, uh, samenwerken. Maar goed, dan kwamen toch politici om de tafel zitten... en uiteindelijk hebben de zes stichters... Uh, van, van de voorlopers van de Europese Unie... de, EG, de Europese gemeenschap voor kolen en staal... Mm -hmm. die hebben hun handtekening gezet onder een wit vel papier. Omdat ze eigenlijk niet kon, onder woorden konden brengen... wat het doel was en welke kant op. Uh, uh, en men heeft een hele stevige uh, uh, administratieve organisatie opgezet. En eigenlijk, als je er goed over nadenkt... en dat heb ik de laatste tijd... Op, onderweg of wel gedaan, zie je dat onze samenleving... ongelooflijk gedomineerd wordt door samengevat bureaucratie. Je kunt niet zeggen ambtenaren, want er zijn een heleboel verschillende ambtenaren. Een heleboel ambtenaren doen ook werk. Mm -hmm. En goed werk. En goed werk. Dus Maar we hebben een enorme administratieve moloch geconstrueerd. Ja, dat is een soort trein die rijdt... waarvan je de, de, de, de machinist niet in het... In het het gezicht krijgt. Die kun je nee. niet herkennen. Maar dat rijdt. En, en uh, dat, dat regelt. En dat gaat door. En dat is bijna niet te corrigeren. En met dat onpersoonlijke systeem... wordt de Partij van de Arbeid geïdentificeerd. Ge en ja. dat heb je gemerkt... Uh, ja. al pratende met al en, die mensen die je ontmoette onderweg. En dus is er... voor de Partij van de Arbeid... wat mij betreft in de eerste plaats... maar dat geldt volgens mij ook voor andere partijen... nood om zich om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen... en de democratie te organiseren in de eerste plaats. Maar tegelijkertijd om ervoor te zorgen... dat je je herkenbaar, en pro, uh, herkenbaar profileert en dicht bij de zorgen en de bekommenissen van de mensen blijft. Dat, dat dit is dus niet alleen een probleem voor de Partij van de Arbeid? Nee. Het is jouw partij, dus jij hebt dit ja. aspect onderzocht. Absoluut. Maar in principe is dit een, een, een verhaal... wat voor veel partijen ja, zou opgaan. En, dat, en je, ziet ook, je ziet het ook bij het CDA, hoe kwetsbaar die partij is. En, en, en, en laten we ons best blijven doen in de Partij van de Arbeid... maar de, de, de schommelingen in de... Uh, uh, in de bij verkiezingen zijn zo groot, niet alleen in Nederland... maar in alle Europese landen. En de tegenstellingen zijn ook zo groot, ook in Amerika. De Republikeinen, de Democraten, wat een... Ze zijn bijna niet in staat om, om, om gemeenschappelijk verantwoordelijkheid... te dragen voor het land. Nou, Toen ik in 2010 met dat plan kwam, waren de tegenstellingen ook zo groot. Ik ben ook met een zekere zorg en zelfs angst op stap gegaan. Je bent op stap gegaan. Je wist dat je twee jaar lang nodig zou hebben om mm -hmm. heel Nederland te bewandelen. Je zou twee mm -hmm. dagen per week gaan wandelen. Ja. Dat heb je ook twee jaar echt trouw gedaan. Ja. Op welke manier heb je die route uitgestippeld? Wist je van tevoren met wie je wilde gaan praten? Uh, nee, waar nee. je met wie wilde gaan praten? Nee. Of is de route eigenlijk als bij toeval ontstaan? Nee, is ook niet per toeval ontstaan. Ik heb die wel uitgetekend. Er waren een aantal plaatsen waar ik naartoe wilde omdat ik daar door het verleden. Een van mijn vrienden woonde in Warga. En, en, en, in en, Friesland. In Friesland. Dus ik dacht, ik ga naar Warga. Later bleek Lut Jacobi ook in, in uh, Warga te wonen. Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ja. een van de kandidaat-partijleiders. Uh, ja. ja. En toen ik het verzon, wist ik nog niet dat ik ging wandelen. Maar uh, ik ben Yvonne tegengekomen en daar ben ik ook nog mee getrouwd. En die kwam ook nog uit Warga. Dus ik moest zeker naar Warga. Ben je onlangs nog getrouwd met Yvonne? Ja. Die heb je op die wandeling ontmoet? Nee, daarvoor... Oh dat nou, zou toch al te mooi zijn geweest, ja. hè? Precies. Dus Warga, dat stond centraal. Maar goed, ja. je ging dus een lijn uitstippelen van kats op noord beverland naar Warga en nou, Friesland. Ja. Zo, zeg, maar goed. He, dus ik wilde, ik, ik, ik wilde ook door Lochem. Uh, daar, heb ik, daar heb ik in mijn jeugd uh, veel tijd op de Camping Ragerode doorgebracht. Nou ja, zo zijn er een aantal puntjes waar, uh, plaatsen waar ik dan. Nou ja, wel langs wilde komen. Ja, en je, je uh, liet aan uh, je uh, collega-leden van de Partij van de Arbeid weten... dat je die wandeling ging maken. Ja. En je vroeg of je uh, uh, een plek kon krijgen om te overnachten. Uh -huh. uh, de respons viel wel tegen. Ja, zeker. Um, uh, het was niet altijd even gemakkelijk om met partijgenoten in contact te komen. Maar uiteindelijk heb ik er wel heel veel ontmoet. En ik heb ook gelukkig ongelooflijk veel hartelijkheid ontdekt, uh, ontvangen bij uh, de plekken... de mensen waar ik wel te slapen ben geweest. Mm -hmm. Maar het is ook vaak geweest... Uh, in Drenthe was dat echt heel verdrietig. Ja, ja, Was er weerstand tegen je plan? Nee. Of waren mensen vol nee, volstrekt nee, ongeïnteresseerd... Uh, nee, als het ging om de politie van het bedrijf van de arbeid? Wat ik gedaan heb, is volstrekt ongebruikelijk. Uh, uh, A, loopt er niemand in het hele land niet. Ja, in wandelclubs, en dan lopen ze met... 60 of 100 of 500 mensen achter elkaar. Maar een, een voetganger tussen twee dorpen in is uh, bijna niet te vinden. En je koos ook niet voor de Federieke bospaadjes. Nee, nee, nee. Het ging mij niet om, om natuurmonumenten. Maar gewoon om uh, uh, van dorp A naar B. Er wel, er bijna altijd 6 of 7 kilometer. liggen er tussen de dorpen in, uh, in Nederland. En, uh, uh, dus dat is altijd een uurtje, anderhalf uur wandelen. Ehm. Uh, uh, maar Dus dat is al ongebruikelijk. Nou ja, en dan, dan stuurde ik een mailtje. Nou, je, kijk, al die afdelingen in, in zo'n partij. Ik denk dat dat voor alle partijen geldt, maar ook voor in ieder geval voor die van mij. Die zijn druk bezig om uh, mensen in de gemeenteraad te faciliteren of uh, uh, te organiseren. En, en, en dat soort dingen. Ja, dan komt er een uh, man die... een voet op komt er een vreemde en, zeeuw ja. langs. Nou, maar er zijn dus een heleboel partijgenoten. En dat is. Uh, ongelooflijk leuk. En in Friesland is het... dan ben ik nooit alleen geweest. En in Amsterdam niet. Want Friesland, ja. dat is wel interessant... Je, mm. je hebt door Friesland gelopen... en ja. je stelt eigenlijk Friesland ten voorbeeld. Hè. Je ja. zegt, zoals de Partij van de Arbeid... functioneert in Friesland, ja. daar kan de rest van het land... Uh, wat van leren. Ja, Friesland en de, de sociaal heeft twee grote wortels. Dat is Amsterdam... En Friesland. En Friesland. Ja. Zeker. He. En, en, en uh, als het goed is... Als we het, daar moeten, de partij goed georganiseerd blijven. Dat zijn de kerngebieden. Maar wat doen ze daar zo goed in Friesland? Nou, wat ze in andere provincies minder goed doen? Nou, Er is daar een groot gemeenschapsgevoel... al in de eerste plaats in, in de provincie zelf. Dus de Friese staan niet voor niks... met 200 mensen sneeuw te schuiven... als ze denken dat er een Elstede-tocht komt. Of zoals afgelopen zaterdag... dan. Want ik wilde eigenlijk helemaal niks aan het slot van die voettocht doen. Maar ik was in, in, in, in, in, bij, in Warga bij Lut Jacobi om het uh, succes in de verkiezingen te vieren. En daar hielden verschillende mensen een praatje op. van de Berg, Barel, de Vries en het Luts. En ik dacht, ik zal iets vertellen over mijn ervaringen op de voettocht. Uh, ik was bij Rozenburg geweest. Die dag op Rozenburg onder Rotterdam. En, uh, en ik vertelde wat. En ik zei, nou, op 2 februari is het klaar. Toen zei er iemand: dan komen we naar je toe en we, nemen een, we gaan met een bus en we komen naar je toe. En ze dus, zijn gekomen afgelopen ze, weekend? Ja, ze zijn gekomen met een bus. En dat, dat gemeenschapsgevoel is heel sterk. Dus in de afdeling Heerenveen... als er iemand jaren is, zoekt men elkaar op. Op Nieuwjaar gaat men met elkaar grote wandelingen maken... en weer ergens anders in, in Friesland. En dat, ja, dat is leuk. het is niet Kijk, de democratie organiseren in zo'n raad zitten... is echt... dat moet je doen. Dat is een... Dat is een Democratische plicht. En dat is niet altijd even leuk om die ambtelijke notes te lezen. Maar de democratie behoeft zoveel kleuren en, en stemmen en krachten en inzichten. Dus je moet dat organiseren. Maar het is ook leuk om, om met elkaar een werkbezoek te doen of een wandeling te maken. Of. Dus gezellig met elkaar te eten. En, ja, en maar te zo, zo klinkt de Partij van de Arbeid een beetje als een gezelligheidsvereniging. Nee, nee, je vroeg hoe is het in Friesland. In Friesland doen ze naast het organiseren van de gemeenteraad... Ja. en kiezen ze daar stelling, doen ze ook leuke dingen. Maar doen ze dat ook met, met de mensen voor wie ze werken? Doen ze dat met hun, hun, hun kiezers bijvoorbeeld? Of doen ze dat met elkaar? In de eerste plaats met elkaar. Kijk, het is een club. Dat is, dat is, dat is wel leuk dat je die club een beetje leuk maakt. Maar ik weet dat uh, uh, men veel... Uh, uh, op markten staat en dingen uh, actief is in de samenleving. men staat daar ook dichter bij de kiezer dan in andere uh, regio's. Nou, nogmaals, er is het afgelopen jaar iets veranderd. Dus de partij heeft, heeft zich op zijn Vlaams gezegd, want daar heb ik een, achter... heeft zich herpakt. Je hebt in België gewerkt als journalist. Ja, yeah, yeah, ja, ja, ja. Ja. Soms kan ik er, zeker als ik een beetje moe ben. Verkies ik Vlaamse woorden. Ja, ja. Dus de partij heeft zich herpakt. Heeft een nieuwe dynamiek gevonden. En uh, um, ja, daar worden we... Terecht is Hans Pekman bezig om van 55.000 naar 100.000 leden te gaan. En ik ondersteun dat. Want de vraagstukken die op ons afkomen in de zorg... en dan heb ik het niet over de betaalbaarheid... maar de complexiteit van de zorg. Wat er technisch mogelijk is. Er zijn er gewoon... Uh, er, er zit een hele industrie achter. Nou, um, je moet daar met, met zoveel mogelijk mensen over hebben. van hoe ver willen we gaan? Wat is aanvaardbaar? Uh, um, ja, nou, en daar heb je, heb je veel mensen voor nodig. Want alleen kun je kun je daar bijna geen stelling in nemen. Nee, Maar je hebt dus ook mensen nodig die zich ook weten te verhouden... tot, tot de kiezer, tot de mensen mm. in de regio waar men werkt. Absoluut. En jij zei net, uh, heel veel Partij van de Arbeiders... zijn, uh, zijn druk bezig met uh, het bestuur te organiseren en noem maar op... en ja. hebben dan bijvoorbeeld geen tijd om een merkwaardige wandelaar uh, te ontvangen... Ja. al is het dan ook een lid van de Partij van de Arbeid. Ja. Um, in Friesland ging dat een stuk beter, ja. zeg je. Uh, in, in, in Brabant, Limburg, Drenthe liep het allemaal wat moeizamer. Wat dat ja, dat maar betreft. ook... Maar denk Eraan, ook Kijk, ik heb in Brabant echt wel... Uh, uh, uh, alle, maar ik heb daar ook in Eindhoven en in Oorschot... ben ik ongelooflijk uh, vriendelijk ontvangen... en ik heb ook wel mensen ontmoet. Maar heel vaak ook niet. Nou, en dat is, dat is ook niet erg. Het ging mij ook niet om partijgenoten te ontmoeten. Ik wilde eigenlijk luisteren naar naar wat de mensen me te vertellen hadden. En, en dat is zit, gelukt. Daar zitten hele kleurrijke ontmoetingen bij. Ja. Bijvoorbeeld in Weert, in het Limburgse ja. Weert, loop je op een gegeven moment op een mooie voorjaarsdag door de stad. Ja. En je houdt halt bij een klein draaiorgeltje dat ja, daar bespeld dus wordt. er stond een jongen in, in het centrum van Weert een draaiorgeltje. Ik was daar, ik weet het nog goed, op Witte Donderdag. Dus vlak voor Pinksteren. Voor Pasen. Pasen, weet ik. Nou, Oké, okay, sorry. Nou, in ieder geval... Witte donderdag, dat weet ik nog heel goed. En de winkels waren open. En ik hoor die jongen en die speelt dat orgeltje. En dat is zo aardig. Maar goed, hij staat orgel te spelen. En, um, nou, ik was wel moe. Ik had een hele lange dag gelopen. En um, uh, uh, de volgende ochtend heb ik hem opnieuw getroffen. Heb met die jongen gesproken. Ik kwam toevallig zijn moeder tegen. Nou, en de jongen maakte op een ongelooflijke mooie muziek. Uh, manier muziek. Gaf kleur aan dat hele stadcentrum. En uh, hij vertelde dat hij op een sociale werkplaats was... en daar eigenlijk ongelukkig was. En dat hij een soort beschermd wonen... Uh, uh, instelling was. Mm -hmm. En dat het daar mm -hmm. ook moeilijk was. Maar dat hij eigenlijk bezeten was van muziek. En daar kon hij uitgebreid over spreken. En die jongen is eigenlijk een hele lange... Een groot deel van die tocht bij me gebleven. Tot ik uiteindelijk in het conservatorium van Den Haag terechtkwam. Bij Ilona Sidian Hoog die daar uh, violes uh, doseert. En zij had een fantastisch plan om muzikanten, om haar leerlingen... een plek in de wijk te geven. En daar gaat ze mee aan de slag. En um, uh, um, mensen kunnen dan... is het idee van Ilona uh, bij die muzikanten die bij een wijk horen... of in een stad horen, of in een dorp horen... muziek bestellen bij geboortes, of bij een huwelijk. of bij... Mooi. Prachtig. Ja. En toen dacht ik, maar Dave speelt zo'n rol... In de, Beert, de orgelman. De ja. orgelman. En eigenlijk moet ik kijken of ik die niet met elkaar in verbinding kan brengen. En... Is je dat gelukt? Jawel, zeker. Dat is zeker gelukt. En hij mag met zijn orgel. heeft Ilomen hem beloofd. die is in Amerika nu het les aan het geven aan een conservatorium. Al daar. Maar als ze weer terugkomt en ze gaat met dat project aan de slag. Uh, zal Dave naar Den Haag gekomen en mag met zijn oogeltje daar spelen. Kijk, ook in Weert heeft hij nu een betere positie? Nou, dat, dat zijn weer andere partijgenoten uh, aan het organiseren... maar niet in een, op een politieke manier... maar gewoon vanuit een menselijke, professionele manier... is Hans Marischal en, en Jochem Rientjes zijn bezig... Collega's om... van jou uit Weert? Nou ja, uh, partijgenoten. En, ja. Maar ze zijn gewoon als uh, Hans en Jochem aan de slag... om te kijken hoe ze... Uh, kunnen ervoor kunnen zorgen dat Dave eh, eh, als, als, als stadsorgeldraaier... wat mij betreft, zijn plek kan vinden. En zo klinkt die Dave. Zo klinkt de stadsorgeldraaier van Weert. Ja. Saas, ja. uit uh, Weert. En, een andere bijzondere ontmoeting die, die je hebt gehad en die ik ook indrukwekkend vond, is een ontmoeting met de familie uh, in, uh, in Zuid-Holland. Ja. De familie Klop. Ja. En zij zijn riviervissers aan de Merwede. Ja. Wat, wat voor familie is dat? Nou, dat, ik kwam uit, uit uh, Gorkum. Ik had daar met Jack Oostrum gewandeld en ik liep over de dijk uh, langs de Merwede richting Stiedrecht. Naar Eemie en Jeroen, dat, uh, daar was ik op weg naartoe. En ik kwam bij het uh, uh, uh, Hardingsveld en daar zag ik een lood staan... en daar stond op 400 jaar ambachtelijke riviervisserij. En toen dacht ik, 400 jaar visserij op de rivier? Ik weet daar eigenlijk helemaal niks van. En zou dat wel waar zijn? En 400 jaar, waarom 400 jaar? Nee, riviervisserij nou, denk je ook niet zo snel aan. Hè? Nee. Maar goed, dus ik bel aan bij het woonhuis naast die loods. En dan doet een mevrouw open. Die zegt, nou beneden is wel iemand. En daar staat een, stond Wim Klop. Een, een jonge man, van een jaar of veertig denk ik zo. In zo'n geel oliepak. Een, een, een visnet schoon te spuiten. En ik vertelde dat ik een wandeltocht maakte door Nederland. Enzovoort. Ik gaf hem een kaartje van mijn voettocht. Een aanzichtkaartje. En ik vroeg hem kun je mij iets over die visserij vertellen? En toen keek hij me een poosje aan en zei niks. En toen zei hij, wil je dat echt weten? En zei ik, ja, ja, dat is precies waarom ik uh, onderweg ben. En toen kreeg ik eigenlijk een verschrikkelijk verhaal te horen. Uh, die familie vist dus al inderdaad 400 jaar. Zoveel generaties Ze hebben visrechten uit de 80-jarige Oorlog. En die zijn hun bijna allemaal ontfutseld. Eh... Uh, door ambtenaren met een uh, dubbele agenda. En waarom willen die ambtenaren dan die, nou, die visserijrechten op het die familie? Die hebben belangen in het bestuur en de organisatie van de sportvisserij. En dat is een sector die enig economisch belang heeft in Nederland. En die concurreren elkaar als het ware de sportvissers die, en de professionele riviervissers. Juist. En uh, ik heb dat uitgezocht en dat is ook echt zo. Dat is één ding. Tweede is dat die uh, uh, vertelde over de vervuiling van het rivierslip... waar paling last van heeft. Dat zit in het vlees van de paling. Typisch Europees probleem. Ze dus vertelde dat wat zij aan, aan, aan vis kunnen uh, leveren... en wat dat betekent voor uh, de voedselvoorziening. Dat is niet onaanzienlijk. Uh, als er ooit iets gebeurt en we hebben eten nodig... dan moeten zij er zijn om ons van vis te voorzien. Een Europees probleem, namelijk grensoverschrijdende milieuvervaring, voedselzekerheid, voedselveiligheid. De macht van de media, Zembla heeft daar een uitzending over gemaakt, die niet mis was. Uh, in die zin, het bijna genant was dat ze dat hebben uitgezonden. Tenminste, dat Want wat is zo was de strekking van die uitzending. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat die vissers milieucriminelen zijn. En uh, zo ervaren die mensen dat. En ze hebben geen idee, soms televisiemakers, wat voor een impact het medium heeft... op hele eenvoudige mensen en op het leven van mensen. En jij maar, vond het verhaal van die uh, Ja, die dat kop... werd, er zat een en al onrechtvaardigheid in wat het lot van die mensen betrof. Zo ja, dus heb Tussen... jij dat ervaren. En Hoe heb ja. je dat opgepakt vervolgens? Nou, kijk, um, uh, ik stond daar dus op het erf. Het was op dat moment uh, uh, uh, uh, op de kade, moet ik zeggen. Het is geen erf, maar de kade van het kleine haventje. Uh, mensen vissen met, met bootjes, met hele kleine bootjes... van een meter of drie, vier. En uh, uh, uh, in, in, op dezelfde moment, dat wil ik toch nog even zeggen... in Australië lag een grote visserschuit... het Nederlandse visserschuit van Parleville en Van der Plas... om onder het MSC-keurmerk de oceanen leeg te vissen... ten behoeve van jullie leven. En onze kleine visserman in de Merwede mag niet vissen... want er is een visverbod voor paling en bolhandkrap. Ik kom daar straks op. Ik vond, ik merkte dat dat echt niet in de haak was. Dus ik heb toen Luts Jacobi opgebeld... Kamerlid van de Partij van de Arbeid uit Warga. Wel zeker. En zij ze was druk aan het campagnevoeren... maar had op dat moment in haar portefeuille natuur, landbouw en visserij. Dus zij was woordvoerder. En ik heb tegen Luts gezegd... Luts, we gaan na de uh, uh, uh, campagne en als je uitgerust bent... op werkbezoek in het kader van de voettocht. En waar naartoe, dat vertel ik je niet. En... Luts is gekomen. We zijn er naartoe gegaan. En zij vond het verhaal. Met name over de Wolhandkrab. Want daar gaat het in feite om. Daar wordt opgevist, hè? Daar wordt opgevist. Dit is een grote plaag in Nederland. Um, um, met enorme gevolgen. Los van of je dat opeet of niet. Maar er zijn miljoenen. Miljoenen krabbetjes. onder de pijlers van de hoge snelheidslijn. op het Hollands Diep. Die gaten om die palen hebben gegraven. van meer dan 20 meter diep. Hm? Nog een probleem met de Vira. Ja, nou ja, dat is, die vissers, die zitten daar en die, die, zitten voor hun, die, die weten dat. Omdat, ze, omdat het hun beroep is en niet hun sport. Maar die, zoek, die, die, die zien, zien wat er onder water leeft. Dus het is ook goed voor, voor, voor de veiligheid ja, maar er is dus eh, gewoon, als die wolhandkrab ja, gevist ja, wordt. Maar de minister heeft gezegd: luister, het mag geen wolhandkrab gevangen worden. Je mag ze wel van België binnen de interne markt invoeren. Diezelfde vervuilde wolhandkrab en hier verkopen omdat het vervuild zou zijn. Dat is het idee dat het niet goed zou zijn. Ja, voor de volksgezondheid. Nou, dat is op basis van een minimaal onderzoek door een wetenschappelijk instituut Imaris gedaan. Er zijn acht krabbetjes gevangen, acht monsters genomen. En daarop hebben ze twee monsters gevonden waar het fout was. Nou, aan de Vrije Universiteit is Jacob de Boer met zijn instituut aan de slag... en heeft een diepgaand onderzoek gedaan. daaruit blijkt dat er dat er alle reden is om die, om die visserij op de Wollandkrab uh, uh, vrij te geven. Ja. Maar goed, het En Luc is, Jacobi heeft dat opgepakt? Die heeft dat opgepakt en die heeft haar collega's in de Kamer... na de verkiezing is haar portefeuille naar Sjoera Dikkers gegaan... maar ze heeft ook de collega's van de andere uh, fracties uh, uh, uh, uh, aangesproken... en aangespoord om die zaak te onderzoeken. Nou, de, de, dat komt in beweging. Ik hoop dat dat op korte termijn in beweging komt... en wel voor 1 april, want dan gaat het visseizoen weer open. Wat, wat de wolhandkrab ja, betreft. Ja. Maar, maar wat, of dat mag, lukt of niet, maar goed. Ja. Dus dat, ja, dat kun je wel doen. Maar uh, is dat wat uiteindelijk de sociaal democratie zou moeten doen... wat jou betreft? Uh, uh, kijken naar wat mensen beweegt, naar de problemen van mensen... en dan echt haast op een persoonlijke basis uh, actie ondernemen? Nou, kijk eens. Moet, Moeten de politici in de landen eerder daarmee uh, bezig zijn dan met het formeren van een coalitie in de gemeenteraad... en het nee, nee, nee, nee, besturen nee, nee. Ja, nee, van de het land. Nee, je moet het een en het ander doen. Je moet het land besturen. Ik vind dat dat echt zo goed en zorgvuldig mogelijk moet gebeuren. En het is zeer complex, het land besturen. De opdrachten waarvoor het kabinet geplaatst zijn... en waarvoor de leden in de Tweede Kamer staan... zijn niet te onderschatten groot. Dat moet je goed en zorgvuldig doen... Uh, ik, zal, ik, ik kan straks ook uitleggen waarom ik dat zo ernstig vind. Ja. Uh, dat heeft met mijn Belgische tijd te maken en, en alles. Uh, dat is echt heel belangrijk. Maar je moet wel degelijk goed luisteren wat het lot is van de mensen. En je kunt niet iedereen bedienen, dat is niet aan de orde. Maar het is wel van belang om... als het lot van één mens duidt op iets wat een veel algemener... Uh, uh, uh, uh, het probleem, probleem betreft, ja. dan moet... Dan... Dan kun je daar wat aan doen. En dan help je niet alleen de ene familie Klop, maar de, de beroepsvissers op de rivieren in heel Nederland. Maar mag je zeggen dat veel politici wel belangstelling hebben voor dat besturen? Ja. En, en, en terecht, hè? want je zegt dat is enorm ja. belangrijk: dat, ja. ja. ja. dat bestuur van land en gemeente en provincie. Ja. Maar wat minder uh, belangstelling hebben voor, voor het uh, uh, ja. tailor-made met mensen omgaan, als het ware. Ja, nou, dat is, dat is, dat is, een, dat is een vrij algemene uh, uh, uh, klacht die je kunt hebben. En dat vind ik inderdaad aan de Orde. En dat heeft onder andere te maken met die gestolde bureaucratie. Dat, dat, dat, dat pakhuis vol met regels waar we ons hebben aan verplicht en verbonden. En uh, uh, uh, uh, dat kan wel een tandje minder. En dat kan wel wat meer naar mensen geluisterd worden. Heeft het ook te maken met de ijdelheid van uh, politici zelf? Ijdelheid is een... Hey, is dat een is baan een, toch leuk is en dat een kamerlidmaatschap leuk is... en een ja. uh, uh, ministerspas nog veel ja, leuker is. ja. Ik zeg niet dat alle politici last hebben van ijdelheid... maar uh, zonder ijdelheid uh, denk ik dat je ze niet veel zult zien. Dus dat is uh, uh, weinigen vreemd die zich op die manier willen profileren. Ja. Laten we eens luisteren naar uh, de recente geschiedenis van de Partij van de Arbeid. Je had het al over een kentering ten goede vanuit jouw optiek. Mm -hmm. uh, we hebben de afgelopen twee jaar uit de geschiedenis van de Partij van de Arbeid... eens kort op een rijtje gezet. Oh, heel benieuwd. Weet u in wat voor land ik wil leven? In een land waar we allemaal een stapje verder komen. Waar we elkaar niet loslaten, maar meenemen. Hans Pekman, goedemiddag. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 82% van de stemmen, dat noemen we een overweldigend mandaat. U kunt doen wat u wil. Ja, nou, ik ben hartstikke trots. In Utrecht is hij bekend, de voormalige wethouder daar. Het is een fatsoenlijke, echte linkse jongen, een oude ouderwetse Robin Hood. Hij steelt van de Rijk en dan geeft hij aan de armen. Ik denk van, Johan, dat nog een paar tientjes kleedgeld voor jezelf gehaald. Timmermans sloeg vanmorgen de krant open en zag de kop over aanschurken tegen de SP. Over de koers ja. uh, zijn we het eens dat er geen sprake is van een uh, koerswijziging. In één stemronde uh, is gekozen tot de nieuwe partijleider van de Partij van Arbeid met 54% van de stemmen... Diederik Samson. U heeft de partijleider van de grootste oppositiepartij van Nederland gekozen. En op zo'n positie voeren, dat zal ik. Met alles wat ik in me heb. Wij zullen net zo lang strijden tot die plannen verdwijnen. of tot het de kabinet verdwijnt. Nou doet u het weer. Nou doet u het weer. Ik vrees dat het uh, door u en mij zo gehaten wordt. radio stilte weer veel zal vallen. Hoe valt de samenwerking met de Partij van de Arbeid? Nou ja, dat weet u. Heb ik u al eerder gezegd. Uh, direct naar de beëdiging. Dat ik daar naar uitslag. Uh, prima. Ja. Met pijn in het hart heb ik daarom besloten terug te treden als staatssecretaris van Economische Zaken en mijn ontslag aangeboden aan hare Majesteit de koningin. De overheid moest ingrijpen. En nu moet SNS weer op de rails. Vandaar dat hoge salaris voor de nieuwe topman. Ik wil daar een vakman op hebben. Uh, en een vakman verdient een salaris. Ja, kort samengevat, de laatste ja. twee jaar van de Partij van de Arbeid... de ja. laatste twee fragmenten die staan natuurlijk wel weer voor, voor uh, bestuurderspolitiek. Uh, uh, Jeroen Dijsselbloem, de minister van de Financiën... die het hoge salaris verdedigt van Gerard van Olfen... de nieuwe topman van de genationaliseerde sns bank uh, Daarvoor Kover de staatssecretaris van Economische Zaken... die moest aftreden bij uh, gesjoemelde declaraties... Uh, uh, als gedeputeerde van de provincie Gelderland. Ja. Uh, zijn dat voorbeelden van hoe het niet moet... Nou, ik, ik wil uh, uh, eigenlijk... Dijsselbloem, dat laat ik even los. Maar ik, ik liep over Schouwen-Duiveland uh, op een donderdag van Bruinissen. Daar had ik met de mosselvissers gesproken. Die zei me... Weet je wat het probleem is, Jan? Er staat een straf op werken. Nou, en dan moest ik heel aan het lopen. kwam ik uiteindelijk uh, via het watersnoodmuseum in Zierikzee aan. En kwam ik thuis. En toen was het, het geval van Kovendaasden. En toen heb ik toch echt een paar keer hard gevloekt. Ik denk, hoe kun je dat doen? Hoe kun je zo ongelooflijk blind zijn dat je niet begrijpt dat je... Nou, daar, ik, daar heb ik geen woorden over. Dat was en het heb je dan, verschrikkelijk. Als je dat doet en je bent tegelijkertijd lid van de Partij van de Arbeid... Ja, uh, neem je dan de achtergrond van die partij niet serieus? Nou, dat zal ik niet zeggen. Ik denk dat die jongen uh, uh, verblind is door, door de manier... waarop in het openbaar bestuur gedacht en gehandeld en gedaan wordt. Daar is die jongen, die, die, die verdaasd, die is daar in, in, in vanuit de Kamer... Uh, in de in, in, in gedeputeerde staten in Gelderland. En weet je, die decadentie in dat openbaar bestuur... is zo algemeen en wijdverspreid. Ik herinner me dat op een bepaald moment... Het, het hoofdkantoor van het UWV door een zekere jouwstra... met, met gouden kranen en wc-potten van weet ik wat. Je, je wilt het gewoon niet horen. Het is zo weerzinwekkend. Maar dat doet de Partij van de Arbeiders dus wel aan mee. En, natuurlijk, ja, dat doe je aan mee. En ik vind dat verschrikkelijk. En anderen vinden dat ook verschrikkelijk. Maar en... toch zeg je, ik ben enthousiast over... Uh, de laatste ontwikkelingen binnen, binnen de Partij van de Arbeid nou, kijk, ja, er is een kentering. Ja, er is een kentering. Maar dat wil nog niet zeggen dat het hele schip gelijk op koers is... Wat zou er moeten gebeuren om het schip op koers te krijgen? Of komt hard het schip werken, niet meer op hard koers? Hard werken. Ja, nee, hard werken. En zorgen dat je je profileert naast het openbaar bestuur. Dat je laat zien dat je weet hoe je met mensen omgaat. Uh, ik ben een groot voorstander van een sociaal-democratisch ziekenfonds... zoals in Luik. Ik ben een groot wat is dat, een sociaal-democratisch ziekenfonds? Het is een sociaal-democratisch ziekenfonds... <laughs> ziekenfonds wat, wat, wat weet hoe je met de ander omgaat. Dus ik ik bij de Walen niet... uh, ook georganiseerd wordt. Ja. Ja, er zijn in, in, alleen al in de provincie Luik... 350.000 mensen lid van een sociaaldemocratisch ziekenfonds. En in de provincie Luik zijn 500.000 mensen lid... van de sociaaldemocratische vakbond. En in de provincie Luik zijn 20.000 mensen lid... Van de, van de Partie Socialist. En pas op, dat was een partij die 30, 35 jaar geleden... eigenlijk gewoon een criminele bende was. St uh, steekgeld, of hoe heet dat? Uh, smeergeld, uh, steekpenningen onderlinge moordpartijen. Uh, maar wat hebben zij gedaan? Wat hebben de Waalse socialisten gedaan... om uh, weer in de gunst van het volk te komen? Kijk, we hebben natuurlijk de Socialistische Partij ja. uh, uh, in Nederland... Ja. Uh, zij weten wel op een, op een uh, natuurlijke manier... althans zo lijkt het uh, om um te gaan met, met, met de problemen ja, van nee, de maar bevolking... Dat zo, dat, waar, waar dat, de Partij van de Arbeid dat minder lijkt dat, te lukken. Dat, dat lijkt zo. Maar als je, de, als je, de, als je de, naar de werkelijkheid kijkt... Ik bedoel, wij zijn... wij hebben in onze partij... We hebben... Ik, ik geloof 180 of 185 ombudsteams die elke week aan de slag zijn voor de mensen. Dat, dat, dat is niet zo bekend, maar die, die werking is door Hans Spekman echt in beweging gezet. En dat heeft hij goed gedaan en dat moet nog veel sterker en veel breder worden. Um, en dat heeft... Kijk, in Luik zeggen ze, wij staan met ons gezicht naar de mensen... met de rug naar het gemeentehuis. Ze zijn dus maken deel uit van de macht, maar ze verhouden zich continu tot de samenleving. En vrij breed en vrij uitvoerig. En, en, en, en op allerlei fronten en in die beweging... want het is veel meer een beweging dan een partij... hebben verschillende onderdelen van die partij een andere... Opdracht. Er is een belangrijke culturele poot, er is een ziekenfondspoot, er is een vakbondspoot en er is een bestuurlijke poot die verbonden is met het openbaar bestuur. Zo zit het in luiken in elkaar. En ja, die hebben 40 van de stemmen. En Elio Roepo... De huidige premier, ook de, de, de van de zoon, PS. Ja, de zoon van een Italiaanse, van Italiaanse immigranten. Die heeft die partij op een fenomenale wijze opnieuw geworteld en een richting gegeven. Je moet je en, partijgenoten dus meenemen. Heb uh, ik gedaan naar voor een weekendje? Heb ik, nee, heb ik gedaan. Heb ik al gedaan. We zijn met een hele club zijn we naar, naar, naar Luik geweest. En die contacten tussen de Partij van de Arbeid en, en, en de Partie Socialist... ik hoop dat die, dat die in de toekomst verstevigd zullen worden... want ik vind dat echt uh, bewonderenswaardig. In het volgende uur uh, praten we verder, uh, Jans keurven S. Ja. Uh, Jij ja, hebt een wandeltocht gemaakt door heel Nederland... op ja. zoek naar de verhalen van mensen. En je kwam tot de conclusie dat jouw partij, de Partij van de Arbeid... daar nogal wat steken liet vallen. Maar er zijn tekenen dat het ten goede keert. We praten het volgende uur verder met jou, maar ook met onze luisteraars. Want we willen eh, graag ook straks uw verhalen horen hoe het er eh, bij u in het dorp of in de stad aan toegaat... of in de buurt, of er bijvoorbeeld initiatieven zijn ontwikkeld... die het leven mooier en leefbaarder maken... zonder dat daar per se de politiek bij komt kijken. Wordt er bijvoorbeeld een kunstmarkt georganiseerd in uw dorp... of zorgen ouders onderling voor de aankleding van het schoolplein... of organiseren vrijwilligersprojecten voor eenzame ouderen? Laat ons dat dan weten op 0800-1121. 0800-1121. Mail naar kazaluna.ncrv.nl. .nc of Twitter met hashtag Casaluna. Nu hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van het hoorspel De Moker. En wat NCRV's Kazaluna betreft heel graag tot straks na 1 uur. Met mijn gast Jan Schuurman-Hes. Tot straks. Ik ik ik ik en ik Ik ben niet alleen. Ja, Terwijl jij? NCRV. De NTR presenteert een hoorspelserie in 70 afleveringen. De moker. Amsterdam, de jaren zeventig, de strijd onder wallen. Deel 45, een nieuw totaalconcept. Hé hey Joop, hey. alles goed? Ja, Met je denkt, de mensen gaat het altijd goed, hè? Varekglirerleier, die heb je voor mij gejat. Niet doen, Joop. Je bent hier uh, onder eerlijke mensen. Harry heb eindelijk met DD afgerekend. En hoe? Ineens heb je hier een piepshow bij en een flinke stapel contanten. We dachten even met z'n allen dat de tijden aan het veranderen waren. Maar alles blijft gewoon bij het oude. Gelukkig maar. Nee, net in. die, glazen moeten daar staan. Uh, Oké. Okay. Hey, nog een grote pils graag, Kreet. Ik tap wel even. Zeg, Nettie, ik wou jou even wat vragen. Nee, niet zo, Nettie. Eén keer doorhalen, anders krijg je alleen maar schuim. Wat mij maar even. Ik doe het ook nooit goed, hè? Misschien is dat café ook helemaal niks voor jou. Heb jij wel eens nagedacht over een winkeltje? Ik? Een winkeltje? Wat voor winkeltje dan? Alsjeblieft, meneer Grote Pils. Wat zou ik dan moeten verkopen, hè? Nou, ik heb iets bijzonders voor jou op het oog. 1, 1. 1, 2, 1, 2. 1, 1, 2, 1, 2. Test, Oef, test. Nou, we hebben wel massa met het weer. Hier, ik heb de Spacecake alvast meegenomen. Hoe kan ik ah, die lekker. neerzetten? We ik het maken voor het winkeltje van je? Nou, proef nou eerst eens. Ja, ga maar. T test, test. Hé, hey, daar heb je Louis. Hoi. Man, wat kijk jij somber? Uh, het is feest, man, vanavond. Hey, Johan die heeft een oom die bij de gemeente werkt. Die vertelt dat er vandaag misschien allemaal vergunningen loskomen. Wat? Shit. Hallo. Juist vandaag. Hallo. Ja. Hallo, oh, hallo. Nou, zal je het zien. Eén. Staan we net te spelen, komt er medestraat Ja, ah, Maar niet zo negatief, jongens. Jezus. Wat een armzalig zoontje, zeg. Nee, dat krijgt dan wel een vergunning. Die kleedkamers is. zien. Dan zei je je schoonmoeder nog niet in opsluiten. Schoonmoeder? Hm. Ja. Die heb jij dan weer niet natuurlijk. Nee. Nou, dat dacht ik al. Ik ga dit zo opknappen dat het een beetje een knappe tint wordt. En dan wil jij de bedrijfsleider. Bedrijfsleider? Ja, de, de bedrijfsleider. Dat, dat is een soort baas. He, dat, je, dat je hier de zaken regelt. Nieuwe meisjes een beetje vertellen wat ze moeten doen. Uh, en dat die like open blijven gaan. En dicht natuurlijk. He. Dan krijg ik wat meer betaald. Goed. Is die goed? Ja. <laughs> en ja. aan die andere kant, die sekspaleis. Ja, nou daar heb ik hele mooie plannetjes voor. Wat voor plannen? Nou, zal ik je vertellen, dat wordt een echt paleis. En een mooier dan op de dam, hè? Hé, hey, Suus. Heb je die zoon van me ook meegenomen? Uh, nee. Maar ik wou vragen of u vanavond misschien... Zeg, moet je nou eens horen, Suus. Wat die man van me nou weer verzonnen hebt. Wat dan? Het is gewoon verschrikkelijk. De moeder van zijn eigen kleinzoon in een seksshop. Dat kan toch niet? Met al die vieze mannetjes. Nou, ik, ik weet het niet. Al die blaadjes met mensen die het met elkaar doen. En al die spullen. En dat uh. moet net Nettie dan verkopen. Mensen doen dat tegenwoordig toch niet meer zo moeilijk over. Het is allemaal wat opener, toch? Ook voor vrouwen? Ja, dat zal wel. Maar zo'n maar... winkel. Daar worden die kerels toch hartstikke opgewonden van? En dan staat net Nettie daar achter de toonbank. Maar seks is het natuurlijkste wat er is. Ja, ja, maar die vieze blaadjes. Nou ja, waar kwam je eigenlijk voor? Ja, uh, vanavond is er een feest op de Lindengracht. En dan spelen we met onze band. Fred ook. Echt? En ik dacht misschien dat u het leuk zou ja, vinden. Wat leuk. Jij vindt dit leuk? Nettie kan hier vanavond wel staan. Misschien dat Harry ook mee kan komen. Nou ja, ik, ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Vroeger kon Freddy altijd al zo mooi zingen. Met de blaadjes van Johnny Jordaan. Liever in Mokum zonder poen dan in Parijs met een miljoen. Geef mij maar Amsterdam. Deze staat echt bijzonder elegant. Benadrukt ook de slankheid van uw pols. Het metaal is niet te dun... Kijkt u, niet te dik. Dat is precies goed. De sluiting werkt heel simpel. U kunt hem zo houden. Uh, ja, ja, ik heb dan... het al gezien. Uh, hoeveel kost hij nou? Deze komt op 489 euro. Oh, ja. nou, het is te geef. Wat, uh, wat vind je ervan, Rosan? Ja, het is uh, wel mooi. Ja? Wilt u de andere nog een keer omdoen? Die is wat zwaar. Nee, dat hoeft niet. Nou, dan uh, wordt het deze, toch? Wilt u hem omhouden of zal ik hem voor u inpakken? Ach, uh... wat, wat is er? Vind je hem soms niet mooi? Ja, natuurlijk wel. Nou, hij is dan. prachtig hoor. Maar. Al die spullen. Nou ja, uh, zullen we eerst nog even wat gaan drinken? Ik sterf van de dorst. Dat is een uh, behoorlijk fikie geweest, meneer Pruis. Ja, dat uh, kan gebeuren. Hè? Nou, kijk, die uh, hokjes, die moeten allemaal weg. Dat staat toch al op winst, Voorzichtig. Maar wilt u nou alles wegbreken? Ja, een hele mikmak. En dan komt er hier beneden een groot café. Hoe zou ik het zeggen? Een soort, een soort ontvangstruimte. Ja, dan moet de hele gevel eruit. Ja. En, en, en dan binnendoor trappen naar de bovenverdiepingen. Die moeten ook worden gerenoveerd? Ja, natuurlijk. En dan op de eerste verdieping, daar komt een speelzaal. En dan op de tweede, daar komt een soort uh, theater, zeg maar zeggen. Maar niet voor mensen zoals... Uh, dat mensen ook alweer eh, Ank van der Moeren. Ank van der Moeren. Ja, precies. En daarboven, op de derde verdieping... Ah, dat wordt top. Dat wordt, dat wordt echt top. En dan komen de kamers met de dames. Niet van het ordinaire, maar, maar, maar voor zakenmensen. Dat ze hun relaties mee kunnen nemen. Een nieuw totaalconcept voor Amsterdam. Juist een nieuw totaalconcept. Zo, zo moet je dat zeggen. En dan, en dan niet zomaar kamertjes om een nummertje te maken. Nee, uh, alles erop en er aan. Sauna, bobbelpad, ziekste uh, uit het ziekste. Maar gouden Dat soort dingen. Ik, ik weet het niet, John. Alles gaat maar gewoon door. En... Achter die bar bij aard, uitgaan, cadeautjes. Ja, het is allemaal prachtig, maar er is. Er ja, is wat nooit is er eens... nou nooit eens? Je hebt het toch goed zo? Ja, dat denk jij ja. Maar ik wil wel eens wat anders. Wat dan? Nou, iets van mezelf. Niet alleen maar achter die bar. Die kerels die verwachten dat je lief en aardig doet. Iets van jezelf? Ja, een black hair studio of zo. Een black hair studio? Ja. Speciaal voor donkere mensen. Om te kunnen streten, speciale behandelingen, ook voor mannen. Het is moeilijk om kroeshaar goed te knippen. Je kan er mooie afro's van maken. Oh ja, ja, ja zoals, uh, zoals die gewoon schrijft, die, die, die, die Jimi Hendrix. Uh, ja. Ja. ja. Nou, een eigen hm. Maar die heb ik niet zomaar. Dat, uh, dat kan jij volgens mij niet regelen. Hoezo kan ik dat niet? Nou, dat is veel te groot voor jou. Ja, wacht maar. Dat kan ik natuurlijk niet uitrekenen op de achterkant van een doos sigaren, meneer Pruijs. Nee, dat, dat snap ik. Je kunt er wel een grove schatting geven, dat gaat toch wel? Even kijken. Ja, doe eens. Alles moet er eerst uitgesloten worden en weggevoerd, ja. en dan opnieuw inbouwen. Stukwerk, een binnentrap. Er moeten leidingen komen, ja. elektriciteit, water, riolering. En marmer, hè, op de vloer. Ik schat ruim 2 miljoen. Pardon? Dan zit ik waarschijnlijk nog aan de lage kant. Godsgeheer. Ik kan een offerte maken, maar dan komen er wel flink wat stelposten op. Ja. Laat me komen, die offerte. Denken dat je met een goed gesprek alles oplost. En ondertussen zijn het de mannen die de lagen zagen. Die cake ziet er wel lekker uit. Twee kwartjes van een plakje. Nou, doe maar. En graag wat te drinken. Alsjeblieft. Oh, dat gaat in een bekertje. Dat je op die manier samenwoont met je onderdrukker. Dat je met hem naar bed gaat. Is dat niet een beetje overdreven? Hoe uh, Hoezo uh, uh, overdreven? Mag ik jullie misschien wat vragen? Ja, maar natuurlijk. Nou, mijn man heeft net aan mijn schoondochter... Nou ja, schoondochter, ze zijn nog niet getrouwd hoor, maar toch. Nou heb je aan haar gevraagd of zij achter de toonbank kan staan van een nieuwe seksshop. Een seksshop? Ja. En nou vroeg ik mij af wat jullie daar nou van vinden. Nou, daar heb ik het dus de hele tijd al. Dames en heren, het Muzikaal Kraakcollectief. Woe! Okay. Yes. Yes. Okay. die daar aan de linkerkant, dat is mijn zoon. Raar je trouwens, die cake. Ja, en nu? Links, rechts? Links, links. Zit er zit een rare rammel in die auto, jongen. Ja, ja, moet gaan een grote buurt hebben. Nou, hier nog even door. Ja. Ja, gas. Stop hier maar. Stop, stop. Ja! Kunnen je nou eindelijk vertellen wat we hier aan het doen zijn? We zijn op zoek naar Dirk Damhuis. Met, uh... Nee, wacht. hou, oh, oh, oh. ho, Suus, Suus, Oh, Ik, even, even, even. ik geloof het dat Fred iets wil vertellen. Ja, ja, dank je, dank je, Suus. Vrienden, buurtgenoten, ik krijg net het bericht door dat er geen bouwvergunning wordt afgegeven voor de panden hier tegenover. Woehoe! En dat betekent dat er niet ontruimd wordt en dat iedereen hier kan blijven wonen. Woehoe! Tegen alle huisjesmelkers in de stad wil ik zeggen, we gaan door met de strijd. Zit hij hier? Ja, Wat weet jij dat nou? Wat weet jij nou dat hij hier zit? Niet zoveel vragen, Roodje. Bel nou maar, maar aan. Nee, ja, en dan? Wat zei ik nou? Gewoon wat geldzaken regelen. Nou, kom op. Het volgende nummer is. Wise Man's Hé, hé, hey, hey, eindelijk. Net die zei dat je hier was. Leuk hè, zo'n feestje hier op straat. Wil jij ook wat drinken? Hebben ze bier? Ja. In een bekertje. Is dat leuk? Bier in een bekertje. Bier in een bekertje voor Harry Pruijs. En een stukje cake. Wil jij ook? Wil jij ook? De eerste hap is. De eerste hap is daar misschien niet zo ja. lekker, maar... Wat doe je nou? Als hij open doet, vraag je of hij alleen is. <laughs> ik kan je niet helemaal volgen, Wat bedoel je? Ben je nou niet een beetje trots? Hij nee. hebt dat toch wel mooi voor elkaar gekregen met die vergunningen? Ja. Uh. ja. En als hij nou ook nog kan zorgen dat ik uh, mijn bier in een glas krijg, zijn we helemaal tevreden. hè? Fijne Ben je alleen? Ja, maar. Uh... Ah! <treeks> God, <Godverdomme! treeks> Wat? Wat? Wat? Waar is het nou voor nodig, man? God, God, God, Martin van Warneberg, Nelly Vrijda en Hardewig Minis. Scenario René Appel, regie Marlies Cordia en Jeroen Stout. Dit programma kwam tot stand met steun van het Mediafonds en de NPO.